Goedenavond, ik ben Maxime de Vries en dit is het nieuws van NOS op 3. Hoesten, niezen en keelpijn, maar toch moeten vakken vullen. Tientallen jongeren moeten gewoon komen werken met een positieve coronatest... vertelden ze onze collega's de NOS Stories. Bijvoorbeeld in een restaurant, kledingwinkel en vooral in een supermarkt... kregen ze dit soort reacties van hun baas. De manager zei, dat is vervelend voor je, maar het is echt te druk om ziek te zijn. Doe maar een mondkapje op, dan hebben we het nergens meer over. En ook de manier waarop zo'n gesprek ging was niet fijn. Sommige collega's werden op best Onvriendelijke wijze gedwongen om toch te komen. Ja, dat mag je baas dus niet van je vragen. Ziek is ziek en daar mag je niet ontslagen voor worden. Het is niet duidelijk of het veel gebeurt. Twee vakbonden hebben er nog weinig over gehoord. Er moet in ons land meer opvangplekken komen voor minderjarige vluchtelingen. Voogdijstichting Nidos recht het nog maar net. Ze roepen nu makelaars en vastgoedbeheerders op... ...voor een tijdelijke slaapplek voor de kinderen. Ook zijn er voor de jongere kinderen meer gastgezinnen nodig. In Denemarken is een meisje van 14 overleden door een ongeluk in het pretpark Tivoli. Het karretje van de achtbaan waarin ze zat, brak af. Vervolgens kwamen de andere karretjes op een paar meter hoog stil te staan. Hoe dit kon gebeuren is nog niet bekend. In 2008 raakte jongeren in dezelfde achtbaan ook al gewond tijdens een ongeluk. En Annette uit Utrecht was niet echt blij toen ze vandaag de deur van haar auto opendeed. Moet je kijken. Als je de deur open doet, dan zie je daar dus op de grond... Zie je, nog allemaal troep liggen, ballonnetjes. Ze had door gloednieuwe auto verhuurd via een autodeelbedrijf. Lekker makkelijk cashje dacht ze, totdat haar auto niet meer werd teruggebracht. Via een trekker konden ze zien dat hij ergens anders was gestrand bij een tankstation. Na wat speurwerk bleek hier stil te staan. Bestuurder met lachgas op aangehouden. En dan ga je. Ik kan nu ook nog niet weg, want de accu is leeg. Ik heb allerlei fantasieën dat uh, die gast met wat vrienden met de deurtjes open gisteren, lekker in het warme weer, lachgas hebben zitten gebruiken. Al dat gedoe betekent trouwens niet dat ze nooit meer haar auto gaat verhuren. het is van plan haar auto toch weer te delen, zodat het raad is gemaakt. Het weer nog, morgen krijgen we alweer een lekker zomerdagje. Niet enorm warm, 18 graden aan de kust en 24 in Limburg. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. In onze regio nog viel op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen na een autobrand bij Akersloot. Vijf kilometer met twintig minuten vertraging. Dus ze uh, zijn de auto aan het bergen en daarvoor is de rechte rijstrook dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 en maar denken het is toch een, een beetje een alternatief radioprogramma. Nou, dat is het ook wel zeker. Alleen, ja, uh, we hebben ook te maken met een zomer. En HP Vince, samen met DJ Lambda hier uit Zandvoort... die hebben we bedacht om uh, toch ook wat uh, zomerse klanken uit te gaan brengen. En omdat wij dus eigenlijk alles, bijna alles draaien, draaien we dus ook dance. Dit is dus uh, iets van vorige week. Uh, dat nummer dat heet Broken. Welkom bij deze Alternative FM van donderdag 14 juli. Het is uh, de feestdag van de Fransen. Uh, ja, dat uh, hebben ze misschien een beetje in de tour uh, kunnen merken. Maar goed, dat terzijde. We gaan uh, straks praten met Anne. Want uh, zij heeft een nieuwe single uitgebracht. Uh, en Anne heet Anne van Drie. Helemaal voluit. En uh, die single die komt... Uh, die, die is al uit. En Datzelfde geldt uh, voor Joost Lameeres... die in het volgende uur... Uh, in de uitzending komt. En dat heeft te maken met een single... die morgen uitgebracht wordt. En die laten we ook horen. In het laatste uur is het dan uh, de beurt aan Theodore Verstegen. Hij is uh, van de uh, Stone Souls. En die hebben sinds uh, vorige maand... ook nog een ene ander, nou ja, een bloedgoed album uitgebracht. Uh, Misfits. Hij zegt... Uh, Even een of ander album. En daar doe ik een beetje denigrerend over. Maar dat is het dus niet. Want het is allemaal na te lezen bij ons op de website oldfm.nl. En dan moet je maar even zoeken naar het uh, verhaal van de Stone Souls. Roots uh, Rock, eigenlijk zit er alles in, een beetje, uh, zelfs een beetje Amerikaanse blues, uh, country rock. Uh, het is eigenlijk van alles wat, maar uh, we gaan uh, met Theodore het uh, dan hebben over dat album en hoe het ontvangen is. En uiteraard uh, zit er natuurlijk ook uh, het nodige in uh, dat we niet zomaar kunnen liggen. Bijvoorbeeld MC Lost, um, dat is een, um, een hiphopper uit Amsterdam. En bovendien, eh, vandaag hebben we er iets, eh, tenminste ik dan, eh, in de rol dan weer voor de redacteur van 3 voor 12 Noord-Holland, heb ik er wat over gezegd, over een single, maar wat blijkt, hij heeft ook nog inmiddels eh, sinds... Eergisteren gisteren ook nog een album uitgebracht. En dat album, daar gaan we vandaag ook nog even aandacht besteden. Want Door de City is de single. Er zit een videoclip bij. Die heeft hij die afgelopen uh, vrijdag heeft die die uitgebracht. Dus het is nog, uh, nog niet eens een week geleden. En afgelopen week ook meteen maar het album uh, gepresenteerd. En daar hoor je ook twee tracks van. Dus dat uh, sowieso ook in dit uh, verhaal. En wat uh, ook heel bijzonder is om even te vermelden... is uh, dat er vorige week nog een band heeft opgetreden uit Den Haag. Tijdens Haring Rock. Ja, ik wist niet uh, van het bestaan af, maar het uh, is toch echt zo. In Katwijk, daar hebben ze een uh, muziekfestival. Daar hebben de, de heren van Kill Your Darlings uh, opgetreden. Dat hebben ze heel veel uh, bombarding, hebben ze daar wat over gezegd. Dan wilde je dus een interview doen. Oh, nee, maar uh, we gaan uh, wat, uh, wat veranderingen. We gaan de naam veranderen en... Uh, er komt ook ander materiaal aan. Dus kennelijk is uh, Kill Your Darlings geen lang leven beschoren. Maar uh, zo snel kom je ook niet van mij af. We laten in ieder geval uh, wel een single horen van dit viertal. Want ze komen ook uit Den Haag. Um, dat vinden we toch wel eventjes de moeite waard. En bovendien is het ook een, uh, eigenlijk best wel een hele goede single. Hallo, dat is uh, de laatste single die ze hebben uitgebracht. En die hoor je straks ook. En jawel, er is ook weer een... Nieuw nummer van Loop. Die hebben ze vorige week vrijdag, of afgelopen vrijdag, hebben ze die uitgebracht. Excelsior is de platenmaatschappij. Ja, en dan mis je nog wel eens wat. Dus dat sowieso ook. Maar we gaan nog even terug naar vorige week. Want vorige week was het de beurt van Tamagotchi Paradise. En een van de nummers die op hun EP terug te vinden is Roman from the Start. Oh mm -hmm. blik met Sunshine Stay uh, plaat die zeker nog wel uh, wat kan betekenen in deze tijd. Tamagotchi Paradise hoorde hiervoor en uh, Woman from a Start. Eén van de nummers of één van de dingen die um, zeker hier bij Alternative FM bijna nagelvast uh, erin staat, is het, uh, de EP van Ghana. Uh, the Waiting Game. Eigenlijk uh, schuine streep Songs for Leonard. Heeft ze wel eens een keer uitgelegd in dit uh, programma. Um, ja en we slaan hem ook vandaag niet over. Dit was dat nummer wat we draaiden na het uh, telefonische interview. Wat we hadden een aantal weken terug met uh, Ghana. En het nummer dat heette The First Morning Train. You were the prophet. I was the prompter. You were the spider. I was the pilgrim. I was the promised land. in de bosjes yeah. ben vrij yeah. Ik ben vrij weinig veranderd Ik ben vrij weinig veranderd Voor de eerste rijm die ik bos De eerste wijn die we schonken is De wijf in de bosjes yeah. Ik ben vrij weinig veranderd yeah. Ja, ja. Ik krijg liefde en respect. Niemand anders dan mezelf. Stippa's zijn me niet proberen, laat die shit maar voor de rest. Hij trok die lunch deel van mijn hoofd in de list. Hij ben je gek? Ik leerde af, vroeg, hou je brek. Als je niks hebt te vertellen, kan we keppen op de gren Maar in het echt ben je jezelf. Vragen die we stellen, laat in de avond, die gesprekken worden. Echter, als mijn glas weer leeg wordt en mijn ogen zijn wat redden, zeg maar wie zie je als redder als je even niks weet? En wie gaat ook wat zeggen als je zelf niet spreekt? Nee, van de tien keer ligt het aan mezelf. Die ene andere keer wil ik niet eens zo ver hebben. Ik ben ergens, maar ben nog nergens. Wil het niet horen, het gaat goed, niet lekker. Complimenten, Foxen, geef liever niet toe. Met mijn rug tegen de muur en de druk neemt toe. Ik zeg, ik, voor de eerste rijm die ik bos. De eerste wijn die we schonken, is de wijf in de bosjes. Ik ben vrij weinig veranderd. Ik ben vrij weinig veranderd eh. Voor de eerste rijm die ik poste de is de wijn die we schonken is De wijf in de bosjes eh. Ik ben vrij weinig veranderd eh. Ik ben vrij weinig veranderd eh. Ik moet ze zeggen Ik wil praten niet eens rappen We wil vragen niet eens vechten Laat me, ik geef alles mijn leven nog steeds lessen Wacht tot ik stop, maar deze shit leeft met me Dus ik leef verder M'n ma besefte het vorig jaar denk ik Huilend thuis, Doe alles raar slecht zijn me zei maar, wat ga je kiezen als je alles hebt? Deed me pijn, maar dat had geen antwoord, tot ik besefte Wat voor vraag het was, wat ik draag aan last We altijd alles goed, maar soms kon fout van pas Leer me maken, het door mezelf en het gaat ook andersom Dat is een fucking blessing, onder druk geen emoties Luister naar wat gedachten zeggen Ga niet meer uit thuis om de gedachten zeggen Alles met de reden, mis geen kansen Het was gewoon niet voor mij, ik ben op mijn pad en ik wandel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 En dit komt ook uit de hoofdstad weer. MC Lost heet hij. En achter MC Lost... Uh, huist Robert of Roger Buinen. Uh, dat is uh, degene die erachter uh, zit. En uh, hij heeft uh, sinds eergisteren... ...heeft hij een, uh, ja, min of meer een heel album uitgebracht. Uh, uh, dit uh, eigenlijk... Meteen na een single. Dat heette Door de City. Daar hebben we, tenminste dan ik als redacteur van 3 voor 12 Noord-Holland... heb ik daar nog wat aandacht aan besteed door die single te plaatsen daar. Dus hij komt ook terug in de 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf van deze maand. Want ja, jullie is nog maar net bezig. Dus ja... Halverwege zijn we eigenlijk net. En over de twee weken dan is er weer een vloedgolf. En dan uh, wordt er weer eventjes de boel gerangschikt. Met alles wat we hebben ontvangen een beetje in die maand. En dat is uh, best ook alweer een aantal. Uh, bovendien, uh, de vakantie begint ook al uh, aardig... Uh, ...op gang te komen en dat betekent dat er toch ook uh, een beetje een dipje is met het aantal optredens... ...en met dingen wat er uitgebracht gebracht worden. Hoewel het uh, aantal festivals gewoon nog uh, onverminderd doorgaan... ...maar dan moet je natuurlijk wel als muzikant uitgenodigd worden om op zo'n festival te komen staan... ...want anders heb je er ook niet zo gek veel aan. Uh, dat uh, zeggende gaan we er nog eentje draaien en dan gaan we Anne uh, erbij halen... Dit is een nummer die ik ook nog niet eerder heb laten horen... dus kunnen we dat heel mooi doen voorafgaand aan het uh, gesprek... wat zo dadelijk uh, gaat gebeuren. Uh, dit was namelijk uh, de single na Doorstep... maar voor die free woman. En dat is het nummer dat heet Back to Back. me sleepless four nights now what i'm about to tell you will let your world fall apart i'm tossing in my bed how do i grow some courage to tell someone who loves you so bad Whoa oh. Ja, dat was er. Anne was dat met back-to-back. Uh, back. Het is uh, trouwens um, uh, ook nog, uh, zit daar nog iemand uh, bij betrokken... of is daar iemand bij betrokken die wij ook hier uh, in uh, de studio hebben gehad. Lijfelijk zelfs. Tot twee keer aan toe. Eerst uh, met de Elias-EP's en later nog uh, in de hoedanigheid van Kafka. En dan is het uh, Frank van Kasteren. Want uh, dat is een van de mensen die achter uh, deze... Ja, min of meer uh, meegewerkt heeft aan uh, Back to Back. En als ik het uh, dan toch over Back to Back heb... dan heb ik het ook over degene die het gezongen heeft. Dat is Anne. Uh, goedenavond. Hi. Hallo. Uh, Hi. Klopt dat uh, wat ik zeg? Dat Frank van Kasteren daar uh, nog enige bemoeienis mee gehad? Hè, met uh, Back to Back? Klopt. Zie je? Ja, klopt. Uh, hij heeft uh, samengeschreven met mij aan dit nummer. Ja. En uh, het geproduceerd. Ah, zie je? Dus toch. Net zoals uh, de rest van mijn nummers. Ja, dus ik werk... Uh, Alleen met Frank. Je werkt alleen met Frank. Wat is er, ja. zo, wat is er zo bijzonder aan Frank? Uh, nou, we zijn gewoon een heel goed team. We, we denken hetzelfde. Uh, we werken heel goed samen. Uh, hij weet precies welke richting ik op wil. Uh -huh. En uh, hij kan me ook weer um, de juiste kant soms opsturen, want ja... Hij heeft natuurlijk veel meer ervaring, dus ik kan heel veel van hem leren. Ja. Dus uh, ja, dat werkt wel heel erg goed, moet ik zeggen. Ja, um, ja want uh, de laatste keer dat we je spraken, dat was bij de bruidsingel, Doorstep. Klopt, ja. Ja, want dat is alweer een tijdje terug, geloof ik, uh, vorig jaar zelfs, uh, geloof ik. Ik zit even... Volgens mij was dat in februari. Ja, zie je. Ja, ja, ja, ik wilde er vanaf zijn. Maar goed. De, nou ja, ja. Ik, ik, ik dacht dat het inderdaad 2022. Ja, het het begin van, van jouw uh, muzikale carrière was. Maar goed. Uh, ik denk ja. een beetje voorzichtig zijn. Dan uh, zeg ik eind vorig jaar. Maar goed. Het <lacht> blijkt dus toch nog iets ja, later te zijn. Komt dus. in de buurt. Ja. In de buurt. Uh, maar um, ja, omschrijf even je muziek eventjes. Ja, het is pop uh, en het heeft wel iets in, in jazz kantje. Um, ook wel een beetje indie. Um, en ik heb nu drie singles uitgebracht. Mm -hmm. En er komt de EP aan. En het is, ja, het is eigenlijk pop. En ik probeer op mijn EP, wat dus we aan zit komen, wel een beetje verschillende richtingen op te gaan. Om het, ja, een beetje te onderzoeken wat nou echt bij mij past. Ja. Dus deze EP was echt een beetje om te experimenteren. Ja. En... Uh, ja, dus je zou verschillende richtingen horen op mijn EP, maar uiteindelijk is het wel één geheel, een beetje mellow, pop. ja, ja. Um, De teksten, die schrijf je ook voor een deel zelf, dat zeg je net, hè? Ja, klopt. Ja. Ja. Maar, maar, maar, waar gaat het meestal over uh, in, in dat opzicht? Zijn ze persoonlijk of is het dan toch iets ja. met wat je, wat je zelf meemaakt en dat je denkt, nou, dat kan ook van een toepassing zijn op een ander? Ja, ik begin altijd met een liedje schrijven met wat ik zelf heb meegemaakt. Of ja. waar ik dan graag uh, mijn eigen uh, kwijt wil. Uh, maar ik probeer ook wel over na te denken dat het ook voor andere mensen... Uh, dat andere mensen zich erin herkennen. Ja. Dus het is meestal wel eerst vanuit mijn eigen ervaringen. En dan probeer ik het ook wel voor andere mensen huh. uh, te schrijven. Ja, dat, dat, dat het zoiets is als je ernaar luistert. Het... Verrek. In zo'n situatie heb ik ook wel eens gezeten, zoiets. Ja, precies. En ja. Dat vind ik zelf bij, als ik van andere muzie uh, muzikanten muziek hoor, dan wil je zelf ook uh, graag uh, liedjes horen waar je jezelf ook in kan herkennen. Ja. Uh, back to back, dat weet ik dan weer wel, want dat heb ik vanmiddag uitgezocht. Dateert alweer van april van dit jaar. Klopt, ja. ja. Um, even, want, uh, want Doorstep en Back to Back zijn dus al uitgebracht. Maar heb je daar ook nog uh, de nodige reacties op uh, gekregen uh, vanuit het land? Ja, ik heb wel leuke reacties gehad. Ik heb ook uh, een paar keer opgetreden. Um, ja, dus dat was zeker leuk. Ik heb, uh, uh, ben ook een paar keer op de radio gedraaid en... Uh, ja, het, was, uh, het viel niet tegen in ieder geval. Nou, uh, je... Tussen twee nummers uh, is het zeker uh, heel erg leuk geweest. Ja, ja uh, als je zegt radio, dan zijn wij natuurlijk een lokaal radiostation. Maar ik kan me voorstellen dat het iets uh, groter uh, getrokken wordt, of niet? Ja, ik denk wel dat het vooral lokaal was op dit moment. Ja. Ja. Toch wel? Okay. Ja, dat denk ik wel, maar dat weet ik niet 100% zeker. Ja. Uh... Maar ik denk dat het vooral lokale radio is geweest. Ja. Uh, probeer, je, probeer je dan toch uh, ook nu uh, wat meer, uh, nu, uh, wat meer uh, landelijke bekendheid uh, te krijgen. met het materiaal wat je maakt. Want ja, als je zo luistert, dan denk ik, het is vrij toegankelijk allemaal. Ja, ja nee, zeker. Dat is wel uh, uh, het doel. Ja. Um, het is hopelijk gebeurt dat binnenkort een keertje. Ja. We zijn er wel mee bezig in ieder geval. En het, ik vind zelf ook de muziek. Wordt, ja, is wel toegankelijk gemaakt zodat. Ja. En ja, het is ook best wel uh, algemeen pop. Dus uh, ik denk dat het wel voor veel mensen aanspreekt. Ja. Um, nou we, heb je ook een, een nieuwe single uitgebracht. Die, je, die heb je vorige week uitgebracht. Uh, maar um, het is het niet het enige, want uh, volgens mij zit je niet stil. Nee, klopt. Nee. klopt. Ik, uh, binnenkort komt dan mijn EP uit. Ja. En uh, dat zal na de zomer zijn. Ik weet het niet precies de datum. Maar uh, daarna gaan we ook uh, weer verder met nieuwe dingen um, te releasen. Dus daar heb ik ook heel veel zin in. We zijn nu uh, druk bezig in de studio om uh, nieuwe nummers te maken. Dus dat is ook wel heel erg leuk. Ja. Uh, weet je al ongeveer hoeveel nummers op die EP komen te staan? Vier of vijf of misschien wel zes? Uh, er komen zes nummers op de EP. De okay. EP is al helemaal af. Dus ja. uh, nu uh, dat ik vooral weer bezig ben met de nieuwe dingen. Ja, ja dus... Hey. Uh, ik ben heel benieuwd wat mensen van de EP gaan vinden. Ja, um, even over die EP. Moet het dan eigenlijk ook een soort van rode draad uh, erin uh, zitten? Denk je daar ook over na of niet? Ja, het is wel heel duidelijk één onderwerp... wat zeg maar elke keer weer terugkomt. Ja. Dus dat, uh, het is wel echt... Uh, het begint bij een nummer en het eindigt ook bij uh, Free Woman. Als dat kan ik wel zeggen. Ja. Uh, dus het is wel een verhaal en het eindigt dan bij Free Woman. En dan is weer het idee dat ik weer met een soort van nieuw hoofdstuk begin... Uh, en ja, mijn, uh, debuutalbum. ja je, je bent eigenlijk bezig om een soort verhaal daarin te verwerken, in, dat, uh, in de EP. Ja, ja, klopt. Een EP is een heel duidelijk verhaal inderdaad. Ja. Als je luistert, dan snap je wel inderdaad uh, waar het heen gaat. Ja, want uh, deze Free Woman, dat, uh, dat zegt ook wel iets volgens mij over jou. Ja, ja nee, dit nummer is wel uh, heel belangrijk geweest uh, voor mij. Ja. En het is ook voor mij uh, nu wel een soort van gesloten hoofdstuk. Dus, dit nummer heeft daar wel echt in geholpen. Ja. Een soort van... Uh, ja, dat ik nu dingen doe wat ik heel erg leuk vind. En uh, dat ik met passie achteraan aan het gaan ben. Daar, ja, dat dat voor veel vrijheid zorgt. Ja, en uh, ja, daar staat het nummer wel heel erg voor. Ja. Uh, hoe belangrijk je vrij zijn, hoe belangrijk is dat? Voor mij heel veel. Want oh. ja, ik heb eigenlijk voor mezelf uh, een paar jaar de beslissing gemaakt om niet meer altijd maar... ...naar mijn hoofd te luisteren, maar vooral ook naar mijn hart. Ja. Hoe cliché dat misschien soms klinkt. Maar ja, um, ja dat heeft me ook wel uh, heel veel gebracht. En uh, dat, dat betekent voor mij vrijheid. En uh, ik doe nu gewoon vooral dingen die ik heel erg leuk vind. En, ja. Uh, ja, dat wil ik ook meegeven eigenlijk. Ja, en, en merk je dat ook uh, vanuit je omgeving in dat opzicht? Dus uh, mensen met wie je uh, heel veel te maken hebt. Dat ze zeggen, nou, je bent wel veranderd of niet? Ja, dat hoor ik best wel vaak inderdaad. In de positieve zin dat ik uh, inderdaad uh, best wel veranderd ben. Omdat ik gewoon uh, ja, veel rustiger ben geworden. En, uh, ja, en met nogmaals dingen bezig ben wat ik gewoon heel erg leuk vind. En dat schouw ja, dat je dan denk ik ook wel uit. Ja, ja want uh, laten we even terugblikken op uh, 2021 en 20. He, dat, uh, dat. Mm -hmm. maar was je toen ook al mee bezig met de muziek? En toen je dat al uh, op de tv zag met al die nadigheid van lockdowns en dat soort zaken, heeft dat ook uh, een uh, invloed uh, gehad op een gegeven moment uh, bij, bij, bij jou uh, bij denken en, en noem maar op. Uh, mentaal van. Uh, ja, dat ik soort. denk uh, 2020, zeg maar, toen we de lockdown ingingen, was wel zeg maar soort van voor mij het reali uh, realisatiemoment van oh, ik ga nu gewoon echt iets doen wat ik heel erg leuk vind. Mm. En um, ja, die heeft zeker wel, uh, die lockdowns hebben er wel voor gezorgd dat ik. Uh, meer met muziek bezig zijn en niet meer, uh, ja, je hebt dan ook meer de tijd om over dingen na te denken. Dus dat, uh, ja, dat heeft wel heel erg geholpen. Ja, ik heb altijd gezegd, uh, eigenlijk in, die... ja, ja, ja, ga door. Ik ben in die periode, ben ik uh, heel erg veel bezig geweest met schrijven en toen ook eigenlijk begonnen met Frank uh, om mijn EP uh, op te nemen. Ja, uh, kun je zeggen van, van het heeft uh, de creativiteit aangewakkerd? want ik heb altijd uh, gezegd, nou, uh, die muzikanten die trekken zich gewoon terug. En die gaan uh, bezig met, uh, met nieuw materiaal. Dus we krijgen een stortvloed aan nieuw materiaal. En ik heb het ja. idee dat we daar nog steeds uh, mee te maken hebben. Want uh, het lijkt wel alsof het uh, nog steeds een uh, grote golf is. Met allerlei dingen die op dit moment ons overspoelen uit die muziekwereld. Want, ja, ja was, uh, echt hè? Het is heel erg druk inderdaad. Ja. Nee, ja, ja. Het, ja, Het heeft voor mij inderdaad voor heel veel creativiteit gezorgd. Omdat je gewoon dan ja, niks hoeft. Hmm. Maar je hebt opeens heel veel vrije tijd. En uh, ja, dan ga je toch een, uh, ja, over het leven nadenken. Hmm. En uh, dan komen er toch wel uh, creatieve momenten. Dus dat heeft inderdaad voor mij ook uh, voor veel creativiteit gezorgd. De lockdown. Ja. ja. Um, nog even, waar kunnen ze je vinden? Op uh, welke kanalen um, ben jij te vinden? Uh, op Spotify, Apple Music. Alle streaming platforms eigenlijk wel. Ja. Op Instagram heet ik uh, Anne Official Music. Dat ja. kan je ook vinden. En dat, uh, uh, op Spotify heet ik Anne. Ja, ja oké. Okay. Dus dat dan uh, is het gewoon uh, vinden met Free Woman. En dan kom je er ook wel, denk ik. Uh, toch, of niet? Ja, zeker. Ja. Dan gaan we hem draaien. Hier is uh, Anne met uh, Free Woman. Walking all alone in the night and it's dark. Can't trust anyone with my heart. No my mind, to get into my car, to leave this toxic down for what it was. 'Cause where I'm gonna go, we will feel like home. 'Cause where I'm gonna go, we will feel like home. So don't try. Times can't make up for the bad Had to get you out of my head I'm a free woman now En ze heet hen Where. En het uh, nummer dat heet uh, Brick. Uh, het is een beetje jaren uh, uh, sound. Uh, dat geldt niet uh, bijvoorbeeld uh, voor de, de Zweefclub. Maar voordat ik dat uh, zeg uh, moet ik wel eventjes netjes zeggen. De vorige hoorde je Anne met Free Woman. Uh, de Zweefclub die gaat op 24 juli een uh, pre-release show uh, laten horen. Ik zit wel driftig te kijken waar dat is. Maar uh, ik zie dat ook niet 1, 2, 3 staan. En dan moet ik eigenlijk op, een, uh, op de website uh, kijken. En die website, die heb ik even niet uh, bij de hand. Dus dat, uh, dat is heel fijn. Maar het is, uh, als je op de zweefclub uh, bent uh, zoekt, dan moet het wel, uh, wel te doen zijn. Want daar uh, vind je het uh, wel. Uh, 24 juli, dat zal ongetwijfeld in Utrecht zijn. Um, ja... Ik krijg ook een gelijke reactie over die, over die band die ik net uh, gedraaid heb. Het <laughs> is wel leuk. Ik vraag me alleen af of die ook zaterdagmiddag tussen 12 en 2 nog een keer bij uh, vriend Willem de Waard is. Want die, die zegt, ja, dat is best wel een lekker bandje. Ja, dat, dat is het ook wel. Uh, maar ja, ik, uh, ik, ik weet dat ze volgens mij staan ze niet op een festival En, en Willem draait uh, meestal bands die iets met festivals uh, te maken hebben. En daar uh, zit Ware volgens mij niet bij. Ik uh, was nog uh, bezig met een verhaal van de Zweefclub. Um, die EP, daar staat uh, dit uh, fijne nummer Het gratis paard ook op En dat gratis paard Dat krijg je niet Maar wat je wel krijgt is softpunk Want dat uh, hebben ze een beetje zelf bedacht Ik ben allemaal agressief. agressiever Ga ervan uit dat ik ga verliezen het is totale arrogantie, maar dat zou ik nooit waardoor zeggen. Niet spieken, ga ervan uit dat ik ga verliezen, het is even wennen, maar zo werkt het wel. Gaat is paar, die kan je zo pakken. Soms is dat zo. Maar ik daar ik eet het zou vallen. want het was wel want het was, waar. Want het, was waar. Want het was duur. zweefclub. En inmiddels ben ik er nog steeds niet achter waar dat is. Um, maar goed, um, ik weet wel dat ze dat, dat we gaan doen. Softpunk dus. Um, straks gaan wij in het uh, volgende uur nog praten met uh, Joost Lapmeeris. Hij heeft een uh, nieuwe single uitgebracht. Uh, Die ga je morgen uh, echt horen op uh, allerlei streamingplatformen in, uh, in dat opzicht. Dus uh, helemaal fijn als, uh, als je dus, uh, dat wil meemaken. Uh, straks uh, gaat hij uh, vertellen uh, waar dat een beetje over gaat, die, die single. Want we zullen het er uitgebreid uh, over gaan hebben. Uh, en hoe die uh, daarmee eigenlijk uh, min of meer is uh, gekomen. Maar dat uh, straks. We hebben natuurlijk uh, nog uh, hiphop. ...van MC Lost, maar ook uit het uh, eigen zandwoord. Want uh, daar uh, hebben we twee buurjongens uh, rondlopen... ...die zeer creatief uh, bezig zijn. En dit is het laatste werkje wat ze hebben uitgebracht. Uh, en dat hoor je tot aan het nieuws van 9 uur. Uh, tenminste, 8 uh, uur moet ik zeggen. Want we hebben nog uh, twee uur voor de boeg. En dit is een gebruiksartikel... ...wat je misschien over een tijdje nodig zult hebben als het heel erg warm is geweest, een Umbrella van Ziggy ding Ik kon niet stoppen, we kennen de slugs, we kennen van Vella. Ook wij kennen bars in training, ik skier maar mijn in Ook ik ken de splash van Reno die regen op mijn ambarella. Dus zit ze de shoes, Shara, ik ken ook Isabella. Vella, Vella, we kennen van Vella. Ik kan die regen druk, passier op mijn ambarella. Bella, Bella, op mijn ambarella. Ik ga dirijt op op een op een barella, op een barella, op een barella, op een barella, op op mijn umbrella hela ah. Same day, same shit, we negeren het weer En gaat door alsof alles oké okay is uh -huh. voelt alsof het op mij is gemend. Maar een plaatje van munt wat die hier in mijn deze zit hey, yo, Is de laf die ze geven gemeend Of als ze mij voor de titan en face facelift Die was die voelen als bullets uh -huh. op mijn umbrella, Zet weer niet mee Ik zie mijn hoofd heet, op weg naar stage met de bus Moet mijn hoofd even relaxen Pak massages voor de rust Ken het leven in Favela, Al de kaarten zijn geschud Dus als ik nu even geen tijd heb Kom ik later bij je Fella, oh, fella, wat een fofella. Ik had hierheen gepropositie op Bella, bella, Ik had die gepropositie op Op mijn barella, Bella, bella, op een barella, oh, op een barella, op een barella, op op een barella, op een barella, op op op op op op mijn omerella, houd me niet mogen weer rood. Want ik ren in de veld mijn m'n ogen zijn moe. Heb Je probleem problemen met mij, me, van Martimo, of die estate, ze komen je toe. Ik ben echt toe aan die stapels, die fabels, die moet je niet doen als ik kom in je room. Zie me met Chara en ik, Jamila, hier in mijn room, en ze lukken met Joe. Hey. Ik kan niet stoppen, we kennen de slag, ze kennen van Vella. Ook op kennen de baren, zijn niks, geen expressie, maar bij ja ik ken een splash van regen, al die regen op mijn Umbrella. We zitten de schoen, Sharon, ik ken ook Isabella. Fella, fella, we kennen van Vella Ik had die regen door het passier op mijn Umbrella. Bella, Bella, op mijn Umbrella. Ik had die regen door op mijn Umbrella. Op mijn Umbrella, op mijn Umbrella, op mijn Umbrella, op mijn